Hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Hans Neber en bewerkt door Dick van Putten. Regie, Hiero Muller. Vandaag het eerste deel. Zo. Dat ziet er niet best uit. Net wat wij zeiden, meneer, toen we hem zagen liggen. Hoe zijn jullie hierin betrokken, Arens? Toeval, meneer. Puur toeval. We hebben de heer Linkers al veertien dagen telefonisch trachten te bereiken... in verband met een uh, onderzoek naar een aanrijdertje. Uh, vanavond besloten mijn collega Pieters en ik... om uh, tijdens de avonddienst maar eens bij hem langs te gaan. En jullie troffen hier niet alleen zo'n lijk... maar ook een man die bebloede mens nog in zijn hand had. Zo is het, meneer. Ja, ja. zeker uh, dokter Van Meteren, zei hij. Uh -huh. Waar is die man? Nou, we hebben hem in de slaapkamer neergezet. Collega Pieters is bij hem. Goed, wat hebben jullie met het mes gedaan? In een plastic zak. Hoe? <laughs> U denkt natuurlijk aan vingerafdrukken. Natuurlijk. Ik heb het hem er zelf in laten doen. Uitstekend, dank je. Heb je hem verhoord? Alleen een uh, korte verklaring, meneer. Hij zegt dat toen hij binnenkwam, die het lijk aantrof zoals het er nu nog ligt. Hmm. Mes in de borst. Dat heeft hij eruit getrokken, net voordat wij belden. En de voordeur stond open? Op een kier. Uh, in, in ieder geval niet op slot. En de dokter zegt dat de deur ook aanstond toen hij aankwam. Uh. Ja, goed. Uh, blijf hier om de technische recherche op te wachten, ze dus kunnen zo komen. Ja, meneer. Ik ga naar de slaapkamer. Meneer meester, ik ben hoofdinspecteur van de waarde. Ik zal u geen hand geven. Ze zitten vol bloed, zoals u ziet. Ik heb de agent hier verzocht ze te mogen wassen, maar hij heeft mij dat niet toegestaan. Ik ga aan dat verzoek aan u, inspecteur. Ik vind dat bloed erg macabre. Dat begrijp ik, maar eh, u zult toch even moeten wachten tot de technische recherche er is. Spijt me. Maar het is bloed van Paul... van de heer Linkens. Daar hebt u geen onderzoek voor nodig, dat kan ik u zo wel zeggen. Wilt u de orde van dienst maar aan mij overlaten? Dat is nog helemaal een bepaalde routine. Maar wel hoogst onaangenaam. De hele situatie lijkt mij onaangenaam. Het spijt me, maar u zult nog eventjes geduld moeten hebben. Zijn jullie daar? Ah, nou, eerst maar eh, plaatjes maken. Ja. En probeer zoveel mogelijk vingerafdrukken ja. te verzamelen. Ja, er ligt zo te zien of al wat stof. Des te beter voor jullie. Ja. Nou, alles maakt de indruk tijdelijk onbewoond te zijn geweest. Ja. Oh ja, de man die het lijf gevonden heeft, zit in de slaapkamer daar. Bloed aan zijn ja. handen, waarschijnlijk van het slachtoffer. Neem dat eerst even af, hij wil zich wassen. Ik kan hem geen ongelijk geven. Ga je gang, Stevens. Eh, er zit denk ik ook bloed aan de telefoon. Dat kan kloppen. De meldkamer vertelde mij dat er kort tevoren een melding was binnengekomen. Ja, er is geen enkel teken van worsteling als je het mij vraagt. Hmm. Vermoedelijk was het slachtoffer meteen dood. Ja, de sectie zal het moeten uitwijzen. Hmm. Maar ik verwet er een lief ding onder dat het een steek rechtstreeks in het hart is geweest. Ook nergens sporen van braak. Nee. Hmm. Uh, op het bureau, drie stapels post... Band, uh, druk... brieven, uh, alles ongeopend. Ja, het is wel een tijdje onbewoond geweest, maar die bos daar, die is vers. Neem in ieder geval... Uh, de tafel hier bij de haard goed onderhanden. Een asbak met een uitgedrokte pijp. En nog een asbak met wat sigarettenpeuken, waarvan twee met donkerrode lippenstift. Bij de voordeur lag een uitgetrapte peuk, meneer. Zelfde kleur lippenstift, dacht ik. Wat heb je ermee gedaan? Plastic zak. En de plaats met krijt aangekruid. Heel goed, heel goed. Als u het mij vraagt, is het dezelfde kleur als op dat glas daar. Ja, twee glazen op tafel. Nee. Whisky, nekker hè? Ja. Ja. Ja. ja. Op de een zit lippenstift, op de andere niets zo te zien. Dat duidt op bezoek. Een vrouw en waarschijnlijk iemand die die kende. Ik bedoel, je gaat niet zitten drinken met vreemden. Wie weet. Sommige mensen doen dat wel, brouwer. En misschien heb je zelf niet eens gedronken. Dan zou er nog een derde zijn. Ja. Wees voorzichtig. We zijn nog niet in het stadium van conclusies. Nee. Oh, uh, je collega Stevens zijn klaar te zijn. Ja. Nou, doen jullie hier wat je doen moet. Ik ga naar de slaapkamer om uh, die man te roepen. Ik neem aan dat u zich nu wat prettiger voelt, dokter. Als u doet op mij ze handen, ja. Maar verder vind ik de situatie verdomd onaangenaam. Ik kan met u meevoelen. Maar u zult begrijpen dat u het een en ander hebt te verklaren. Vandaar dat ik u enkele vragen wil stellen. Bijvoorbeeld, hoe kwam u hier zo? De heer Linkens is een goede vriend van me. Ik was voor een spoedoperatie in het Rode Kruis ziekenhuis geweest. Ik ging gewoon even langs. Hij was vandaag van vakantie teruggekomen. Dan heeft hij u uh, zelf binnengelaten? Nee, natuurlijk niet. Hij was dood toen ik binnenkwam. Hij lag daar in de andere kamer. De voordeur was niet op slot. Ja, achteraf gezien was dat natuurlijk vreemd. Uh, dokter van Meteren... U bent bekende neurochirurg. Dat is mijn beroep, ja. Um, Hoe lang kende u het slachtoffer al? Ruim twintig jaar. We waren jaargenoten in Leyen. Vrienden. Hele goede vrienden zelfs. Ik weet op dit ogenblik nog niks van de heer Linkens. Um, wat deed hij hier? Schrijver en criticus. Hij hmm. heeft Nederlands gestudeerd. Neem aan dat u wel eens iets van hem hebt gelezen. Oh, nou... Maar soms hield hij zich ook bezig met journalistiek. Betere journalistiek, had het verstaan. Opiniebladen van intellectueel niveau. Wat was zijn leeftijd? Uh, 41. Was hij getrouwd? Nee, ook nooit geweest. Neemt u mij niet kwalijk, maar gaat dit lang duren? Waarschijnlijk niet. Waarom? Ik zou graag mijn vrouw even bellen om haar te zeggen waar ik ben. Nou, lang. Daar staat de, de telefoon. Oh. Laura, ik ben het, Dirk. Je moet niet schrikken, maar er is iets vreselijks gebeurd. Sorry dat ik het je zo vertel. Ik, ik ben hier aan de Godetiaweg, bij Paul. Paul is dood. Ben je er nog? Ja, dat is toch nog maar kindje. Ja, Paul is dood, vermoedelijk vermoord. Ja, ik heb hem gevonden. En ik heb de politie gebeld. Die is hier nu. Dat... Dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Blijf je op? Dan zal ik je straks alles vertellen. Ja, ja, het is rot. Het is ontzettend rot. Goed, tot straks. Ik hou van je. Het spijt me dat u die laatste ontboezeming moest horen. Mijn fout. Ik had hier moeten blijven. We zullen het erover sturen. Zo mocht Paul heel graag. Iedereen trouwens. Dat was een charmante man, maar altijd prettige prettig gezelschap. Wanneer hebt u hem het laatst gesproken? Tweeënhalve week geleden op Schiphol. Ik ging naar een congres in Amerika en hij naar Engeland met vakantie. Hm. Hij was vandaag teruggekomen. Um, waarom zocht u hem op? Geen speciale reden. Zoals ik al zei, ik had een spoedoperatie in het Rode Kruisziekenhuis. Ik was dus in de buurt, zou u kunnen zeggen. Ja. U woont aan de... Van Kijfhoekwaan? Ja. aan Het andere eind van de stad. Ik had eigenlijk al behoefte aan een praatje. En ik was ook geïnteresseerd hoe hij het in Engeland had gehad. Maar ja, nogmaals, een, een, een speciale reden had ik niet. Nee, nee. Uh, hoe laat kwam u hier aan? Uh, dat weet ik niet. Dat zijn geen dingen waar je speciaal op let. Uh, mogelijk kunnen ze in het ziekenhuis vertellen hoe laat ik daar ben weggegaan... en in ieder geval hoe laat de operatie was afgelopen. En toen? Ik ben naar binnen gegaan. Uh, de voordeur stond open. Ja, dat moet wel. Hoewel ik me dat niet meer zo herinner. De deur leek dicht te zijn, tegen het slot aan vermoedelijk. Ik heb eerst gebeld, dat wel. En toen er geen reactie kwam. Ja, ja, ja, nu herinner ik me dat ik hem toen heb opengeduwd. Maar ik heb er op dat moment niet speciaal bij stilgestaan. Nee, meneer Vermeteren, uh, u trof de heer Linkens zoals hij daar nu ligt? Ja, ik schrok natuurlijk ontzettend. Dat mes in zijn borst was uiterst luguber. Maar op dat ogenblik was er nog weinig bloed. Doordat het mes de wond afsloot, denkt u? Beroepshalve zou ik dat wel durven zeggen. Ik heb zijn pols gevoeld en toen bleek dat hij dood was. Ik, ik was enige ogenblikken als het ware uh, versuft. Daardoor heb ik ook waarschijnlijk het mes eruit getrokken. En dat was onverstandig. Omdat het bloed toen vrij baan kreeg? Ja. En daardoor kreeg ik het ook aan mijn handen. Nee. En daarna heeft u de politie gehouden? Ja. Hoe weet u dat het daarna was... Ik vermoed het. Er zat een rode veg op het telefoontoestel en er lagen bloeddruppels op het kleed tussen het lichaam en de telefoon. In het logboek van de meldkamer zat het telefoontje genoteerd. Dat is tot nu toe het enige tijdstip dat vaststaat. Twee voor tien. Dat kan wel, ja. En toen u kwam aanrijden, hebt u uw auto op de Godetje geparkeerd? Inderdaad, voor het huis. En u hebt niemand uit het appartement zien komen? Op het garagepad zien lopen of... Nee. Ook geen vrouw? Oh. Wat, wat, wat bedoelt u daarmee? We hebben reden om aan te nemen dat de heer Linkens vanavond bezoek heeft gehad van een vrouw. Die hij waarschijnlijk redelijk goed kende. Oh, uh, pardon. Uh, rookt u mee? Nee, nee, dank u. Ik rook nooit. Mm -hmm. En. Uh, de heer Linkens. Paul rookt alleen een pijp. Geen sigaretten? Nee. Uh, nou ja, misschien kan ik beter zeggen, uh, hoogst zelden. Maar ik zie het verband niet. Dat hoeft, hoeft niet, dokter. Ik verzamel alleen maar informatie. Goed, een laatste vraag voorlopig. U zei dat het slachtoffer een goede vriend van u was. Maar ook tussen vrienden kunnen zich problemen voordoen. U insinueert nou, nou, dat niet. Ik stel alleen maar een vraag, dokter. En als er wel problemen waren, dan kunt u die beter nu direct zeggen. Ik heb begrip voor uw situatie, maar het klinkt hoogst onaangenaam. Nee, er was geen veten tussen Paul en mij. Geen ruzie, geen enkel probleem. U zou het aan mijn vrouw kunnen vragen. Aan wederzijdse vrienden en bekenden, wie u maar wilt. Voor zover derden dat zouden weten, hè? Ik vind nogmaals dat het gesprek een onaangename wending krijgt, inspecteur. Het lijkt waarachtig wel op u mij. Het denkt van moord op een van mijn oh, beste vrienden. Nee, nee, nee, nee, dokter. Dan zouden we dit gesprek heel anders aangepakt hebben. Nee... Maar om het heel grof te zeggen, u beseft hopelijk wel dat uw verklaring nergens steun vindt. Behalve dan mijn melding aan het hoofdbureau. Inderdaad, die ligt onomstotelijk vast. En onze hechte band die boven alle twijfel verheven is. Goed, eh, dank u dokter. Dit is alles voor vandaag. Waarschijnlijk zal ik een deze dagen nog een afspraak met u maken. U kunt mij altijd bereiken via mijn secretaresse. Ik kan dus gaan, begrijp ik? U kunt gaan. Tot ziens. Dan. Leg dat zo. Al ja. enige aanwijzing? Nou, het is geen rookmoord. In zijn portefeuille zit nog een redelijk bedrag aan Nederlands en Engels geld. Hij is vandaag van vakantie uit Engeland teruggekomen, hier. Ja? ja, vandaar natuurlijk die posten. Ja. En hij is waarschijnlijk om te vliegen. In de prullenmand ligt een verkreukeld papier van een bloemenhandel op Schiphol. Nou, dat zal natuurlijk wel bij die chrysanten hoeren. Nou, trek morgen alle vluchten uit Engeland aan. Dan ja. kunnen we zien hoe laat hij is aangekomen. En misschien ook waar vandaan. En bent u nog iets bijzonders te weten gekomen, inspecteur? Voor die dokter? Nee, nee, nee, nee dat dus niet. Ik zal hem nog eens nader aan de tand moeten voelen. Dus u hebt hem laten gaan, meneer? Ja, ja, waarom niet? Een mooi heterdaadje, dachten we zo. Ja, met een redelijk verhaal. Ik wil niet over een nacht ijs gaan. De dokter is een bekende persoonlijkheid hier in Den Haag. En zijn vingerafdrukken vond u ook niet belangrijk? Dat leek mij onder deze omstandigheden te ver gaan. Mij is geen verdachte. Of als je het liever hebt, nog geen verdachte. Bovendien zullen er op dat mes wel uh, mooie afdrukken staan, hè? Nou, heb je nog papier op het lijk gevonden? Nou, we hebben een agenda, die agenda. hebben we de vluchtig doorgekeken. Allemaal ja. zakelijke afspraken, zo te zien. Een enkel adres en de laatste twee weken blanco. Ja, behalve vrijdag, zaterdag en zondag de vermelding Edinburgh. Ja. En voor vandaag alleen de hoofdletter M, driepoot. Met hmm. een uithoek. Ja, ja dat zoeken we op uw bureau wel verder uit. Ja. Hebben jullie de post geopend? Nee, nog niet. De inspecteur, we wisten niet wat u wilde. Goed, nemen we mee. Enige aanwijzing over familieleden die moeten worden gewaarschuwd? Tot nu toe niet, maar dit is een verzegelde envelop van de notaris. Dat zou wel eens een testament kunnen zijn. Nee. Maria. En verder een kast vol papieren, artikelen, aantekeningen... en een manuscript van een boek, zo te zien. Laat alles naar het bureau brengen. Dat kunnen we morgen wel bekijken. Ja. Goed, ik wil dat er voorlopig vier man mee belast wordt. Hoe lang hebben u hier nog nodig? Kijk, we hebben genoeg foto's. Het mes, de glazen en de peuken, die gaan naar het lab. Ja. Nou, met het vingeronderzoek zijn we... Maar, pak een beetje, met drie kwartier wel klaar, denk ik. Goed. Uh, Arends, ja. roep jij in je waren op en vraag of ze het lijkt weg te halen? Ja. Maar. Ik moet de officier van Justitie nog bellen en de patoloog aan het toon voor de sectie. En voor vannacht wil ik bewaking worden. Over... Morgen in de loop van de middag. Ja, hoofdbureau de Monchieplein. Ik zal het de inspecteur overbrengen. Zeker, u hebt gesproken met de adjudant Heimans. Tot uw dienst. Zo, morgen Heerlsen. Ah, morgen inspecteur. Wie hier aan de lijn? Een broer van die Linkens uit Leeuwarden. Die was blijkbaar al op de hoogte. Hij vroeg hoe u te zeggen dat het er morgen pas schikt om naar Den Haag te komen. Kon hij kon hier de weg. Wie zou hem ingelicht hebben, denkt u? Dat heb ik gedaan. Ik morgen bij de notaris. Oh. Na die sectie ben ik met die gevonden envelop naar hem gegaan. Dat is inderdaad een kopie van het testament. Daarin werd die broer als universeel erfgenaam vermeld. Een Julien bij Rijkswaterstaat alleen waarde. Bij de notaris heb ik hem gebeld en verteld wat er gebeurd is. Koude kikker dat u mij vraagt. Volkomen zakelijk, zonder enig medevoer. Ik heb hem verzocht persoonlijk contact met ons op te nemen voor het geven van inlichtingen. Bevat dat testament nog belangrijke zaken voor ons? Ja, ik denk dat die geheimzinnige M uit de agenda is opgelost. Staat waarschijnlijk voor een zekere Monique Lievers, Rio-Straat, Amsterdam. En er staat een merkwaardige bepaling in het testament. En ik ben erg nieuwsgierig naar het gesprekje met haar. Hoe dat zo? Kijk, die broer is weliswaar universeel erfgenaam, maar aan die Monique Lievers wordt het recht toegekend van eerste keus voor alle roerende en onroerende goederen. Zo. Dus bijvoorbeeld ook voor dat appartement aan de weg. Juist. Hij past als zeiden geen gebruik van mensen te maken. Bevalt valt de rest aan die broer. Ja, dat maakt die dame dan inderdaad hoogst interessant. Ja, zeker. Nou, uh, hier heb je de nummer. Zowel de notaris als ik hebben het gegeven geprobeerd contact met haar op te nemen. Uh, Dank u. Hij zou dan allemaal een briefje sturen. Probeer ik nou uh, af en toe ook nog eens. En als het je niet lukt, laat de Amsterdamse politie dan een oproep bij haar in de bus stoppen... dat ik haar morgen hier in de Haag... Mensen spreken. Goed. Mooi. Ik ga naar mijn kamer. Over een uur wil ik een teambespreking met jou, Brouwer. Oké. Okay. Video spelletjes, die ja. kleine voor mij stek het maar Video oh. Wie mag het eerste ik, woord krijgen? Eerst Eva. Piep. Oh Even oh. beginnen. Ja. ja. Begin, ja. ja. Oh, graag, inspecteur. Goed. Uh, onze mensen hebben een voorlopige schrifting gemaakt van alle paparazzi van Linkens. Mooi. Ik heb hier een opzomming van alle artikelen die hij gepubliceerd heeft in de weekbladen en tijdschriften. Ja. Alles met data en jaartallen. Ja, het blijkt dat hij ook nog een paar jaar leraar Nederlands is geweest. Zo is het doctoraal. Nou, is dat uh, erg interessant? Nee, helemaal niet, maar ik vermeld het alleen maar volledigheidshalve. Oké, okay, ja. Een navraag op Schiphol heeft uitgewezen dat Lincoln's geboekt stond als het passagier op het toestel uit Glasgow. Hij had om half vijf moeten aankomen, maar door vertraging is het pas om half zes geland. Uh, het onderzoek van zijn koffers heeft niets bijzonders opgeleverd. Kleding, toiletartikelen, ijsschitsen van Schotland, programma's van toneelstukken in Londen. Ja, en dan en nog, op, nog een map met een massa-aantekening, vermoedelijk uh, van gesprekken met artsen. Mm. Nee. Uh, gedateerd, door Londen ja. en Edinburgh. Ja, dat, dat is wonderlijk. Hè? Zijn interesse in de medische wereld. Die patholoog van mm. die gisteren een sectie ja. die hadden het er ook al over. Ja. Hij had veel gelezen van Pauline, Een goed schrijver met een merkwaardig... ...metisch-ethische belangstelling, zei hij. Ja, dat precies, een... inspecteur. En dat, dat, heel dat heel zal doormen. nou ook weer uit het volgende blijken. Ja, dat is toch heel mooi. Hij heeft minstens... ...een woontje voor mij. Brouwer. Hij heeft minstens vijf dagen in Londen doorgebracht... ...gezien te ja. bezoek aan Schouwburg. Ja. Daarna ongeveer een week gewone vakantie... ...vermoedelijk in het leekdistrict op weg naar Schotland. Ja. En daar heeft hij vermoedelijk drie, vier dagen doorgebracht... ...met, alweer zoals blijft ja, ja. inspecteur... ...gesprekken met medici. Mijn naam... Uh, ja, hij heeft alles keurig bijgehouden. Kijk eens aan. Nou, uh, Verder nog iets? Ja. Drauwen. De mensen die de post hebben doorgenomen, die hebben de drie brieven uitgehaald waar we misschien nog wat in hebben. Mooi. Zoals deze bijvoorbeeld, met mm. uh, poststempel Parijs. Ja. Een week voor de mo uh, moord gepost. Lichtblauw briefpapier met als A -Q W AQWC de wit dubbel T, -t Revers. Oeh. Wilt u die hebben? Mm. Nee, nee, nee. lees maar voor als van belang. Oh, nou, goed. Dan... Uh -huh. Uh, zonder dus. Ja. U zult zich mij niet herinneren, ondanks het feit dat u jaren geleden met uw onsmakelijke sensatie en uw giftige pen mijn carrière en mijn leven kapot hebt gemaakt. Sorry. En dan staat er tussen twee haakjes, confidenties over de Nederlandse consul in München. En dan vervolgt hij weer, dat zal uw geheugen wellicht optrissen. Uw artikelenreeks waarin Nee, wacht, eens, wacht eens, u voorgaan... even, is, is dat de titel van die artikelenreeks? Dat confidenties over de ja, Nederlandse dat is de titel. Ja, Prima. ja. ja. Even nee, vooral wat duidelijkheid. Uh, uw artikelenreeks waarin u voorgaf misstanden aan de kaart te stellen, maar in feite diep menselijke gevoelens ridiculiseerde... heeft mij in de tijd volledig gebroken. Duimelijk. Wellicht beleeft u daar genoeg aan, maar ik kan u verzekeren dat mijn wrok onverminderd voortduurt. Ik ben in de nabije toekomst enige week in Nederland en ben voornemens u maandagavond de 28e van deze maand te bezoeken. Ja, ja. U zult misschien begrijpen dat ik zonder enige achting, laat staan, hoogachting, teken. De Wit Revers. Dat is interessant, is... Uh, mensen. Het ja, nou, zou iets kunnen mag. zijn, hè? een bezoeker met een motief. Maar wie is die, de Wit Revers? Daar kan ik misschien wat meer over zeggen. Ja, ik, ja, goed, ik vond die brief namelijk zo interessant dat ik er wat <coughs> verder ben ingedoken. Nou, maar, maar. Die, de Wit Revers is of was in diplomatieke dienst. Huh? Tien jaar geleden was zijn standplaats München. Yeah. Het was daar een puinhoop. Geen leiding en geen organisatie. En de consul was zeer zeker homoseksueel. Hmm. Daar maakte hij geen geheim. Toen maakte hij. Mag maar. het dan niet? Nee, toen nog niet natuurlijk. Hmm. En die artikelen liegen er niet om. Hmm. Nee. Hoewel ik geen tijd heb gehad om alles nauwkeurig door te lezen. Nou, we moeten die vent uh, natrekken bij Buitenlandse Zaken. Ja. Uh, Brouwer in Parijs gepost, zijn? De, uh, ja, meneer. Ja. Ja. Nou, verder. Wat is er verder? Uh, dan is er nog een brief van zijn uitgever ja. over een nieuw boek. Nou, ja. dat willen ze graag publiceren. En ze schrijven... Uh, ja, wij achten het niet bezwaarlijk dat gevestigde reputaties wel eens omvergehaald kunnen worden. Wij menen dat een algemene opmerking vooraf, uh, dat de personen alleen voorkomen uit de fantasie van de schrijver en enige vergelijking met wie dan ook uitsluitend voor rekening komt, uh, van de lezer voldoende is. Moeilijke zin. Moeilijke zin. Wij vinden het onderwerp van zo'n algemene betekenis dat publicatie uit maatschappelijk hoogpunt geboden is. Nou, zo staat het er dan, hè? Uh, wat is het voor een soort boek? Een roman, begrijp ik tenminste uit die brief. Uh, met een heel duidelijke strekking, blijkbaar. Kijk, we moeten het manuscript in die papiermassa proberen te vinden. Wie weet of daar ook een uh, motief in staat? Nou, dat schijnt nog niet helemaal klaar te zijn. We hmm. zijn gesprekken in Engeland, zouden misschien nog verder materiaal op kunnen leveren. Tenminste, dat schijnt hij zelf geschreven uh, te hebben. Althans, daar zinsspelen spelen op. Mooi, uh, dan moeten we in elk geval naar die uitgever toe. En er was toch nog een uh, derde brief? Hè? Ja, zeker, inspecteur. Ja. Van dokter Van Meteren. Uit San Francisco. Zo. Nou, uh -huh. oh, dat is voor. San Francisco. Goed, San uh, het? Beste Paul, ik moet je spreken. Moet is onderstreept. Ah, okay. Ik heb de indruk dat je me de laatste maanden op een rottige manier uitgehoord hebt. Ik heb je in volmaakte onschuld een aantal dingen verteld... die alleen medici zullen kunnen begrijpen... maar die jij nu als leek tegen me bent gaan gebruiken. Ik weet niet precies wat je van plan bent... maar ik vrees dat je een grove aantasting van mijn beroep in het algemeen in gedachten hebt... En van mijn persoon in het bijzonder. Zo. Hoef je niet te zeggen dat ik een goede reputatie in Den Haag heb en misschien wel in het hele land. Mm. Ik waarschuw je dat je die niet ongestraft kunt afbreken of zelfs maar aantasten. Ik wil je in de gelegenheid stellen je plan op te geven en als er al iets op papier staat het manuscript te vernietigen. Ja. Zodra je terug bent uit Engeland kom ik naar je toe. Mm. Dat wil dus zeggen maandagavond in de hoop dat je deze brief al gelezen hebt en eieren voor je geld zult kiezen. Ik hoop dat je je realiseert dat ik des duivels ben... en dat het mij bittere ernst is. Ja, ja. Dirk, zo'n inspecteur. wel vraag u... Heren, heren, geen voorbaardige conclusies. Nee, geen voorbaardige conclusies. Het enige dat we aan de hand van deze brief weten is... dat er een groot, levensgroot probleem lag tussen Vermeter en Linkers En dat ja. het vermoedelijk iets te maken heeft met dat nieuwe uitgegeven boek. Ik moet eerst meer informatie hebben voor ik met die Vermeter ga praten. En wat stelt u voor? Ik stel voor het, heiland. Twee man gaan naar Utrecht om inlichtingen bij die uitgever in te vinden. En u moet er zeker meer gericht gezocht worden naar materiaal dat op dat manuscript betrekking heeft. Ja. Dat betekent dat al die papieren uit die kast doorgeworst worden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dat is hele klus. Nou ja, goed, het is Rotwerk. Ik denk dat we daar vier man op moeten zetten. En u, adjudant, u gaat naar Buitenlandse Zaken om meer te weten te komen van die De Witte Revers en waar we hem mogelijk kunnen vinden. En ook wat hem betreft moeten we meer informatie hebben voordat we het verloor horen. hebben. Ja, dat is u eens. Nou, we dachten dat we aardig... Uh, vanaf hebben. ja... Vindt u vader-inspecteur, maar wacht eens even... Mooi, laat hem maar in de wachtkamer, hè? Dank je. Goed, meneer, dit bezoek is belangrijk genoeg om de bespreking te beëindigen. Ik hou jullie op de hoogte. Ja. Ik ben hoofdinspecteur van de waarde. Uh, Monique Lievers. Ga u zitten. Dank u. U hebt mijn oproep dus ontvangen. Oproep? Oh, uh, dat. Nee, uh, ik ben eigenlijk meer voor informatie naar u toegekomen... De notaris raad me dat aan. Ach, u bent bij de notaris geweest? Ja, vanmorgen. Ik ja. kom er rechtstreeks bij hem vandaan. Hij veronderstelde dat u wel zou weten uh, wanneer de crematie plaatsvindt. Ik neem aan dat u uh, op de heer Linkens doet. Ja. Ja, daar staat de politie buiten. Dat is een kwestie voor de familie. Ik ben geen familie. Nou, zo'n broer uit Leeuwarden. Die heb ik nooit ontmoet. Ik weet niet eens of hij van mijn bestaan op de hoogte is. Ik betwijfel of ik een aankomiging krijg. En ik wil me niet opdringen. Ja, u bent mede zou je kunnen zeggen. Ah, heel mooi is ja, testament. Ja. Uh, mevrouw Lievers, ik heb u naar de vragen hier te komen, omdat ik u een aantal vragen wil stellen. Oh ja, dat zal wel. Ja, mag ik om te beginnen uw... Uh, uw Moment. Monique Lievers, 28 jaar, Kliostraat, Amsterdam. Ja, moment. Monique Lievers. 28 jaar, Kliostraat, Amsterdam. Ja, beroep? Actrice. Ah, Vertrouwd? Ik mag zeker wel ronken. Oh, oh, natuurlijk. U mag zelfs die donkere bril afzetten, als u dat prettig vindt. Nee, dank u. Nee, niet getrouwd. Eh, wat was uw relatie tot de heer Winkens? Waarom vraagt u dat? Omdat hij u het een en ander heeft nagelaten. Voor zover ik dat zelf wil. Ja. Ja, die meekwaardige clausule. Eh, wat was uw relatie? Geen enkele. Geen bijzonder in ieder geval. Ja. Het waren hele goede vrienden. Kent u helemaal lang? Uh, een jaar ongeveer. Hoogste klas middelbare school. Ik was een leerling van de Mag ik even die afspakken. En uh, zag u hem vaak? Hmm. Regelmatig. Zonder bijzondere relatie? Ja. Als u tenminste op taktvolle wijze probeert te weten te komen of ik met hem naar bed ging. Vreemd, hè? Uh, uh, um. Wanneer hebt u hem voor het laatst gezien? Maandag. Hij is maandag toegekomen uit Engeland. Ja, om half zes met een uur vertraging. Ik heb hem afgehaald van Schiphol. Mm, en daarna? Zijn we naar Den Haag gereden in mijn auto. We hebben in Scheveningen geboren en gegeten. In de koerhuisbaren en in de kokkieën. Zult u wel willen weten? De barkeeper en de kelder zullen dat kunnen bevestigen als u dat nodig vindt. En toen? Heb ik hem naar zijn huis gereden. Naar de Godetia weg. We hebben nog even zitten praten, wat gedronken. En, en toen, toen ben ik weggegaan. Ja, ja. En hoe laat was dat? Nee. Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, ik heb niet op de tijd gelet. Uh, half tien misschien? Ja. Of vroeger of later? Uh, ja, zulke dingen moeten we niet vragen. Ja, dat kan van belang zijn. Waarom? Leeft de heer Linkers nog toen u wegging. Wat een krankzinnige vraag. Natuurlijk leeft de Paul nog. Wat dacht u? Of, of, of, of denkt u soms, wilt u suggereren dat ik. Dat, dat ik Paul heb vermoord. Luistert luister, u, luister, ik suggereer niets. Ik vraag alleen maar. Als u iets met Paul wist, van mij, van onze vriendschap. zou u begrijpen dat het een gemene en infame volgende is. is. Durft u. Wij proberen vast te stellen wat er maandagavond aan de Gordetia is gebeurd. Wie er geweest is, wie er het laatst geweest is. Hebt u daar iemand anders ontmoet? Nee, we waren met z'n tweeën. En, en ik heb ook niemand gezien toen ik van het huis naar de auto liep. Nee. U hebt gezegd dat u hebt zitten praten en dat u iets gedronken hebt. Het glas waaruit u hebt gedronken stond op tafel. Hmm. Maar heeft u dan ook gerookt? Ja, het zal wel. Ik rook altijd. Een hmm. ander detail, mevrouw Liebers. Juffrouw. Oh, zoals u dat. De bloemen, de oh, ja. het, die we in de zitkamer hebben Nou Ja, ja die, die heb ik op Schiphol gekocht. Ja. Om, het een, om het een beetje gezellig te maken. Hmm. En u kunt mij geen enkele aanwijzing geven over het tijdstip... ...waarop nee, u het appartement verliet. Nee. Denkt u nou eens goed na. Dat heb ik u toch al verteld. Ja. Sorry, ik begrijp best dat het belangrijk is. Jazeker. Voor mij ook. Oh, ik, ik ben toen ik weer terug... ...was in Amsterdam nog even bij vrienden langsgegaan... ...en heb daar een borgen gedronken. Ja. Ik kan u een naam en de rest geven. Misschien <hums> herinneren zij zich de tijd. Ja, dat wil we ook wel niet veel aan hebben. Hangt er maar van af hoe lang je over die afstand doet... ...hoe hard je rijdt. Ja. Maar dat is waar ook, dat was ik vergeten. Ik ben op de Wassenaarsweg aangehouden, maximum snelheid. Vreselijk aardige agent. Hebt u een uh, proces verbaal gehad? Nee, gelukkig niet. Het was een schat. Hij hmm. heeft me alleen maar een waarschuwing gegeven. Maar ik heb er wel van moeten praten. Misschien kan hij u verder helpen. Dat moet na te trekken zijn. Goed, nog één vraag, uh, juffrouw, lievels. Uh, kent u de bepalingen van het testament? Nee. Ik heb er niet het flauwste idee van gehad. Ik vind het erg lief van Paul. Maar hij heeft er zelfs nooit op gezin speeld. Ja, om het u waarheid te zeggen. Ik weet niet wat ik ermee zal doen. Uw laatste vraag, zijn: Ik neem aan dat dit van alles was. Hoewel u mij niet hebt kunnen helpen. Ja, waarom? Ja, over het tijdstip van de crematie. Daarvoor was ik gekomen. Ach, dat is waar, ja. Nee, meneer Linkens, de broer uit Leeuwarden, komt vanmiddag hier. Ik zal hem vragen en ik zal het u laten weten. Ach, hm? dat is erg lief van u. U bent toch wel een aardige man, <laughs> ondanks de gemene dingen die u heeft gezegd. Nou, u zult nog een uh, formele verklaring moeten afleggen. en daar hm? zullen de rechercheurs een afspraak met u maken. Moet dat? Uh, ja, dat moet, ja. Ah, kunt u dat zelf niet doen? Waarom? <laughs> nou, ik ken u nu uh, een beetje. Hm. Ik vind het vervelend om dat nog eens aan vreemde te moeten vertellen. Goed, ik zal kijken wat ik voor u kan doen. Maar in elk geval zult u door twee man verhoord worden. Nou, bedankt voor uw komst. Weet u? U hebt een raar vak. Ja, u dat is wel geluid, hoor. Wie ben de Goedemiddag, Mans. Jij hebt mij iets te vertellen over de wierdrevers. Ja, ik ben bij Buitenlandse Zaken geweest... ...en ik ben naar het een en ander te weten gekomen. Hij is dus nog in dienst? Weggestopt op de ambassade in Parijs. Op een volstrekt onbelangrijke post. Oh. Na die affaire in München is er een intern onderzoek geweest. Maar er zijn geen malversaties gebleken. Alleen domheid en incompetentie. Zo noemen zij dat tenminste. Uh, en die homoseksuele contacten? Ja, die zijn er wel geweest. Maar niet op buitensporige schaal. Tenminste, uh, niet zodanig dat ze zijn opgevallen... Ze hebben dan ook niet begrepen hoe die Lincoln's erachter gekomen is. Nee. De publiciteit was erger dan de feiten. Maar het leidde er wel toe dat hij teruggehaald werd naar het departement. Mm. En vervolgens een ondergeschikte rang kreeg op de ambassade in Ankara. Of Ankara, moet zeggen maar dat. Mm. En uh, ja, nou zit hij alweer drie jaar in Parijs. En ik kreeg de indruk dat zijn belangrijkste taak daar is: het organiseren van recepties en partijen. Hey, ik dacht dat het uh, werk zou zijn van een secretaresse. In Parijs blijkbaar niet. Daar is die secretaresse schijnbaar te goed voor. En ze hebben nog eenmaal de Witrevers. Die moeten toch ook wat te doen hebben? Ja, ik neem aan dat het niet in een zijn dossier staat. Nee. Maar ja. er zijn meer manieren om informatie te krijgen. Ja. <laughs> ja, dat is goed werk, Heimans. En hij is op dit ogenblik in het land? Ja. Zijn Nederlandse adres is met zijn zuster in de Achterhoek. In Vorden. Ik heb het gebeld, maar ze verwacht hem pas vrijdag. Ze dacht dat hij vermoedelijk momenteel hier in een hotel in Den Haag logeert. Ik heb hem gebeld. Een Ja. Hier is een meneer Linkens voor u, adelaar inspecteur. Oh, goed, daar hem binnen. Linkens, op uw verzoek ben ik hier naartoe gekomen. Ja, dank u, meneer Linkens. Ik ben hoofdinspecteur van de waarde. Ik heb met u gebeld. Dit is uh, adjudant Heijmans. Ja, Gaat u zitten. Ik heb inmiddels een bezoek gebracht aan de notaris en aan de begrafenisondernemer. Het wordt een crematie op Ockenburg, in alle stilte. Begrijpelijk gezien de omstandigheden. Ik wens niet dat de familienaam nou de sensatiepers bereikt. Moord, Steve Hoor. Ik wil alleen een paar van zijn beste vrienden waarschuwen. Ik neem aan dat u een adresboekje of iets dergelijks gevonden hebt. Ik zou het op prijs stellen dat in te mogen zien. Nou, dan kunnen we toch een kopie van laten maken, hè? Ja, dat is Als u daar geen bezwaar tegen hebt. Zeker niet. Maar. Misschien kunt u dat laten bezorgen bij de begrafenisondernemer. Die zal dan voor een verzendingszorg dragen. En morgen is vroeg genoeg. De kaarten worden op de dag van de crematie verzonden... en die is overmorgen, op vrijdag. U hebt dus inmiddels kennis genomen van het testament? Ja, met die hinderlijke erfstelling... Ik wilde dat hij dat mens alles had nagelaten. Kent u, juffrouw Lievers? Nooit van gehoord, maar dat zegt niets. Ik heb me nooit zo verdiept in de amoureuze relaties van mijn broer. Hmm. Waren die dan? Waarschijnlijk wel, hoewel ik niet zeker weet. En uh, juffrouw Lievers was zo'n amoureuze relatie? Dat weet ik niet. En daar mag ik het natuurlijk niet zeggen. Maar dat idiote testament zou er in elk geval op kunnen wijzen. Ja. Uh, meneer Lincolns... Uh... Ik meen begrepen te hebben dat het contact met uw broer, laten we zeggen, uiterst spaarzaam was. Ja, hoewel we geen ruzie of onaangenaamheid hadden. We zijn in het begin van onze studie gewoon op elkaar gegroeid. Leiden en Delft, hè? verscheiden wegen. Ik deelde zijn literaire belangstelling niet, hoewel hij een voortreffelijk auteur schijnt te zijn geweest. Heeft u zelf wel eens iets van hem gelezen? Weinig, maar mijn vrouw die er meer verstand van heeft, dweept met zijn boeken. Zijn genre lag, euh, ja, lag mij niet. Nee. Romans met een duidelijke strekking. Misstanden blootleggen, de wereld verbeteren. En Mijn broer had iets in zich van de idealist, de gedrevene. Hij had een boodschap, zoals dat zo fraai heet. Ja, nou, het komt er dus op neer hè, dat u ons, euh, wat zijn persoonlijk leven betreft, weinig kunt meedelen. Het spijt me. Er kon soms een jaar of langer voorbij gaan zonder dat we elkaar zagen. Mijn vrouw zag hem wel eens als we in Den Haag moest zijn. Nou, dat was eigenlijk alles. Oh, nou, meneer Linkens, dank u in elk geval uh, voor uw bezoek. En wat die lijst met adressen betreft, daar zal ik voor zorgen. Ik ben u zeer erkendelijk. En uh, wat uw onderzoek aan gaat, hoop ik dat u spoedig succes hebt hebben. Oh, dank u. Ja, goedemiddag. <laughs> Wel, wat is uh, jouw indruk van hem, Heinmans? Ja. ja, net wat u zei. Een koude kikker. Die het maar vervelend vindt dat zoiets juist hem moet gebeuren. Ja, ja. Nou goed, we hadden het er net over de Witrevers. Ik vind dat jij hem moest gaan horen. Jij kent zijn achtergrond het beste. Oh. Ik heb de gelegenheid die artikelen series vooraf door te nemen. Oh, dat heb ik al gedaan, zei het vluchtig. Oh, wat vind je er dan, voorlopig dan? Knap, maar scherp. Hij heeft de Witrevers gebroken. hoor. Mm. En ik denk dat die er met, bij iedere andere dienst met een grote boog uitgevlogen zou zijn. Jongheer of niet. Maar het is gek... In wezen is natuurlijk rommel. misschien wel riooljournalistiek. Maar het lijkt me uit een eerlijke verontwaardiging te zijn geschreven. Waardoor je... Ja, maar je toch een indruk weg dat het respectabel is. Nou, nee, had die broer misschien toch wel gelijk. Een gedrevene, een idealist, zoals u zei. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Mm. Maar dan wel een die bereid is over lijken te gaan. Bent u nog wat opgeschoten? Ja, je weet dat ik met Monique Lievers heb gesproken. Oh, ja, die rooie met die donkere bril. Ja. Die gisteren tijdens de recherchebespreking naar u vroeg. Ja. Nieuws? Ze is maandagavond aan de Godetje weg geweest. Wat? Ja. Nou, dat is tenminste iets. Hoe was ze daarover? Nou, volkomen onbevangen. Het is wel een lastige tante, maar is mijn vraag. goud eerlijk. Ja, ik zou je niet beïnvloeden, want jij zult dat moeten horen. Samen met een vrouwelijke regisseur. Ah. Ik adviseer je Wil van Zoelen mee te nemen. Ah. Die is intelligent en heeft een scherp waarnemingsvermogen. Ja. Ik wil weten wat jullie indruk van haar is. Hier heb je de aantekeningen van hetgeen ze mij heeft verteld. Goed, doe ik. Alsjeblieft. Nou, de grisanten waarvan sprake is... ...worden wel gedekt door het papier in de prullenbak. Um, je kunt navraag laten doen in de koerhuisbar en in de kokkieën ...en bij die kennis in Amsterdam, waar ja. ze na afloop geweest is... Mm -hmm. Verder kun je, ja, misschien kan die agent van de Surveillance dienst iets naast vertellen over die staande houding waarvan sprake is. Ja, oh, goed, je bekijkt het maar. Hè. Ja. Misschien komt er wat uit. En ja, misschien zult je het gek vinden, maar ik zal die man nu liever eens laten weten wanneer de crematie is. Dat geeft ons misschien een goede introductie als we haar gaan horen. Ja. Je weet dus tenslotte nooit hoe vrouwen op vrouwelijke rechercheurs reageren. Juist. Mm -hmm. Ja, juist. Wilt u wel die teambijeenkomst, morgen? Ja, ja, ja. ja. De jongens moeten van alle ontwikkelingen op de hoogte blijven. En uh, waar gaat u zelf nu verder? Met lezen, Hermans, lezen, om een beeld van het slachtoffer te krijgen. En natuurlijk die laatste ontwikkeling rond Van Meteren. Ik dacht dat u die niet zo in aanmerking vond komen. Wat? Nou, u moet niet kwalijk nemen, inspecteur, maar... de rechercheurs zijn niet zo happy, hoor, met verschillende dingen. Oh, klassejustitie. Nou, dat woord is inderdaad gevallen. Ja, ja, ik probeer objectief te blijven adjudant. Ik doe niets voor ik vaste grond onder de voeten heb. Tot nu toe heeft dokter Van Meteren een redelijk aanvaardbaar verhaal. En... Hij is niet de eerste beste. <laughs> Weet u dat hij daar iets heel merkwaardigs zegt? Ja, die schroefde het allemaal uit elkaar. Uh, die mag ik even aandacht voelen. hebben uh, ja. voordat we beginnen? Ja, Wil van Zoelen, hartelijk welkom op onze team. Ja. Dank u. Ja. Goed, tot nog toe hebben we niet veel ja. hou vast. Uh, drie personen komen tot nu toe naar voren. En die hebben meer dan onze aandacht nodig. Dokter Van Meteren. Mm -hmm. Lievers mm -hmm. en John Kier de de Wittrevers. Ja. Nou, zijn er nog nieuwe gezichtspunten voor Ja, inspecteur, graag. Okay. Goed, dan ik heb allereerst een bezoek gebracht aan de Koerhousbar. Ja. de verklaring van de juffrouw Lievers, die klopt. Ah. De barkeeper kende haar zowel als de slachtoffer. En na die nee in de kokieën zijn ze om ongeveer uh, half negen vertrokken. Dat geeft dus geen aanknopingspunt. Dus uh, nee, inspecteur. Nee, mm inspecteur. -hmm. <coughs> Verder ben ik in Amsterdam bij die kennissen geweest... die zij op die bewuste avond uh, heeft bezocht. Hm. Nou, ook dat klopt. En uh, <kijkt> waar kwam ze eraan? Kijk, om ongeveer half elf heb ik genoteerd, inspecteur. Ja. Dan volgens die man maakte ze nogal een uh, onzekere indruk. <laughs> zo, heeft... zo pas een ketter, zei hij. Ja, heeft ze tijdens dat bezoek over Lincolns gesproken? Uh, nee, nee, dat heeft ze niet. Die kennissen kenden Lincolns overigens wel. Ja, ze gingen wel eens met z'n vieren uit, zei die man... Ja. Ben je nog te weten gekomen of er een ja, intieme relatie bestond tussen die twee? Ik heb daar zonder meer naar gevraagd, inspecteur. Die vrouw die was uh, positief in de oordeel. Eens kijken, ze zei... Ah, hier heb ik het, inspecteur. Nee, daar ben ik zeker van. Ik had de indruk dat dat een taboe was tussen beiden. Ze waren wel intieme vrienden, maar u mag van mij aannemen dat ze niet met elkaar naar bed gingen. Vreemd, hè? Zijn ze dat? Ja, inspecteur, woordelijk... Hey, die laatste woorden gebruikt u gewoon liever zo tegen mij. Iedereen schijnt het vreemd gevonden te hebben. Zij zelf ook. Ja, als het tenminste waard is. Je zult er vanmiddag zelf kunnen horen, Wil. Met mij samen. Ik heb een afspraak met haar gemaakt, meneer. Dat is goed. Ja, niet met Wil, hoor, maar met die rode. Ja. <laughs> ze is toch in Den Haag, in verband met die crematie. Maar het is een lastig kring. Ze stond erop dat u er ook bij zou zijn. U hebt er blijkbaar vertrouwen in geboezemd. En als ze niet kon? Dan nou, gaat ze weg, dat heeft ze al aan. Nou. Nou ja, als jullie geen bezwaar hebben, ik beloof je dat ik me opzijde zal houden. Uh -huh. Ik wil jullie eigen indruk hebben. Ja, overigens, om op dat verhaal terug te komen, op haar verhaal, er is nog steeds een gat van twee uur tussen de kokkieën en die kennissen in Amsterdam. Dat gat is kleiner. Pieters, die heeft de surveillance dienst uitgevlooid. Kijk eens, euh, ze reed om tien over half tien op de Wassenaarse weg, komende uit de richting Javabrug. Hmm. Motorsurveillant. Die heeft haar staande gehouden. Ze 80 kilometer inspecteur. Ja, ik er zeker van dat zij dat was. Ja hoor, dat is een persoonsbeschrijving die klopt. De haarkleur, die viel ik meest op. Ja, rood waar, ja. Ja, die collega hij is kennelijk voor de gevallen. Hij was nogal uh, lyrisch over de volgens Pieters. En uh, hij heeft er dus uh, geen verbaal gegeven, inspecteur. Yes. Ja, maar hoe weet ja. hij dat tijdstip zo precies? Omdat zijn dienst er om tien uur op zat. Hij heeft op de terugweg naar het hoofdbureau, de raamweg, dus wel iemand een prent gegeven. Dat was... 21 uur 52. Ontzettend, wat een dienstklopper. Acht minuten voor die zaal af. Nou, dat uh, betekent dus dat ze uh, zeg maar... Uh, ...tien voor half tien de plaats van de delict heeft verlaten. En dokter Van Meteren belde de meldkamer om 21 uur 58. Dat staat vast. Juist. Ze heeft dus wel Slalom. alle gelegenheid gekregen, zou je zo zeggen, inspecteur. En uh, alle tijd... Nou, ik zeg niet zo, nee. Heijmans en Wil moet het vanmiddag zelf maar uitzoeken. Die melding zit mij toch op de een of andere manier dwars... Hmm. Vindt u het goed dat ik onze mensen die het eerste ter plaatse waren nog eens nader ga horen? Ik heb hun verbaal gelezen. Eh, volgens mij klopt er iets niet. Hoezo dan? Ja, dat weet ik niet precies. Daarom juist. Nou, zeggen ga je lang. Goed. Um, en jij, Brouwer, hoe staat het met het onderzoek van het mes? Een paar hele mooie vingers. Ja, die zijn toch van de dokter? Dat zegt hij zelf, ja. Toch moeten we zijn vingerafdrukken ook hebben voor de volledigheid. Ja, dat weet hij nou zo langzaam al nou, ja, de duim en wijsvinger staan er dubbel op. Eén zet gedeeltelijk in bloed. Geen andere vingers, alleen wat sporen. Die voor identificatie geen enkel nut hebben. Vegen, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Maar we willen het mes in het lab hebben. Misschien dat ze daar nog wat meer eruit halen. Oké, oké, goed. En als de adjudant een wilde juffrouw lievers horen, letten jullie dan eens op haar lippenstift. Ah. Uh, dat lijkt me net iets voor jou, Wil. Ja, is... En ik weet hoe u over vingers van getuigen... of nog niet verdachten denkt, meneer. Ja, ja, maar misschien kan Heijmans er iets in handen geven... en kunnen we dat ene glas controleren. Nou, u ze zegt zelf dat ze gedronken heeft. Ik maar. laat liever de sporen spreken, dat is nu eenmaal mijn vak. En het andere glas? Het slachtoffer, heel duidelijk. Nou, goed, maar geen foefjes, hè. We vragen gewoon haar medewerking. Doet u dat dan maar, want anders krap ze mij mijn ogen uit. En die van wil zeker. U hebt geluisterd naar het eerste deel van Vergeefse Moeite... een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Hans Nebel. U hoorde Paul van der Lek als dokter Dirk van Meteren. Polo Hamburger als agent Arends. Hans Vierman was hoofdinspecteur van der Weiden, Ben Hulsman, rechercheur Brouwer. Wim Hoddes, adjutant Heijmans. Ad van Kempen, rechercheur Versteeg. Ingeborg Elsevier, Monique Lievers. Zacho van der Maade was meneer Linkens. En Paula Major speelde Wil van Zoelen. Technische realisatie, Rens Spank en Monique Stam. De regie had, Hero Muller.